6 uur. NPO Radio 1 met Henry Schut en Hugo Bos. En het vervolg van de Formule 1-wedstrijd in Bahrein zonder Max Verstappen, met Vettel nu op de eerste plaats. En ook Ajax Herakles staat daar nog steeds 0-0. Door Megens, het journaal. De Amerikaanse president Trump vindt dat Syrië een hoge prijs moet betalen voor het gebruik van chemische wapens. Het Witte Huis denkt na over een vergeldingsactie en sluit daarbij een raketaanval niet uit.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 Bijna een derde van de huisuitzettingen vanwege de vondst van cannabis blijkt achteraf onrechtmatig. Onderzoeker Michelle Bruin zegt dat in Reporter Radio, straks om zeven uur op deze zender. Ze analyseerde 271 rechtelijke uitspraken. Burgemeesters hebben de laatste jaren meer bevoegdheden gekregen om overlast door drugs aan te pakken. En jaarlijks worden ruim duizend mensen uit hun huis gezet. In 30% worden burgemeesters teruggefloten, bijvoorbeeld wanneer het gaat om mensen die vijf plantjes hebben, om cannabis te telen voor medicinaal gebruik.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 Voetbal: Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen in Enschede. En drukt FC Twente dieper de degradatiezone in. Heerenveen en Groningen bleven steken op een 1-1 gelijkspel. En ook FC Utrecht speelde gelijk tegen ADO Den Haag. In blessuretijd wist Utrecht er nog 3-3 van te maken. En Max Verstappen is uitgevallen in de Grand Prix van Bahrein. Hij kreeg een lekke band en viel daarna uit. Verstappen startte op de 15e plek, wist snel in te halen naar plek 11. Toen hij ook Lewis Hamilton voorbij wilde, ging het mis. Hij raakte de Brit en kreeg een lekke band. Het weer nog altijd op de meeste plaatsen. Zon, al hangt er hier en daar wat hoge sluierbewolking. Temperatuurverschillen zijn groot. In het binnenland liggen de maxima rond 20 graden. Aan de kust is het door een frisse wind maar een graad of 14. Ook morgen zonnig, wel iets minder warm... En tegen de avond in het zuidwesten kans op een bui. Het verkeer Jolanda van der Velden. Met een file op de A50, Arnhem richting Apeldoorn, daar stond een auto in brand. Voor het blussen zijn nu twee rijstroken dicht. tussen Afwits Schaarsbergen en Knopendbeekbergen staat 5 kilometer met 20 minuten vertraging.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 Om de toekomst beter te begrijpen. Ligt de toekomst van Europa in het oosten? Vanavond 5 over 9 NPO 2 VPRO tegenlicht. Kras Kortingsdagen. Nu met korting tot wel 100 euro per persoon. Paula Moresson Bekker. Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in het Rijksmuseum Twente. Paula.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 Heel snel naar de arena, Frank. Het is gebeurd. Ajax heeft een doelpunt gemaakt. Staat met 1-0 voor tegen Heracles. Het was net over het randje van buitenspel. Maar de assistent scheidsrechter liet doorspelen. Neres maakte hem op aangeven van Ziyech. 1-0 voor Ajax tegen Herakles. We volgen nog een wedstrijd. Die is in het buitenland. Real Madrid, Atletico Madrid. Richard? Ja, is afgelopen 1-1 geëindigd. doelpunten van Ronaldo en Griezmann allebei in de tweede helft. En de conclusie van dit uh, duel mag dan zijn... dat uh, Atletico de aanval van uh, Real heeft afgeslagen. Het verschil blijft vier punten in het voordeel van Atletico Madrid... in deze wedstrijd om de tweede plaats. En Barcelona is eigenlijk de lachende derde... want dat won wel dit weekend van 1-1 dus in Santiago Bernabeu tussen Atletico en Real. Grand Prix Formule 1 van Bahrein, Hans van Lozenoord. Sebastian Vettel aan de leiding. 4,2 seconden voorsprong op Bottas. Dan Raikkonen, dan Hamilton. Ferrari-Mercedes, Ferrari-Mercedes. Ja, en dan viel die toch, Frank? Ja, uiteindelijk viel, ja, het kon ook niet uitblijven natuurlijk. Zoveel kansen als Ajax heeft gekregen. Als je nou ja, alle goede kansen erin had geschoten aan beide kanten. Dan had het nu ongeveer 5-1 gestaan. Dus zo gek is het niet dat de doelpunt een gaat vallen. Brent Lee Kuwas is uitgespeeld. Was ziek afgelopen week. Kan het niet langer volhouden dan een uur. En uh, hij gaat er nu dus ook vanaf. En uh, voor hem in de plaats... Uh, ...komt Jakubiak, een controlerende uh, middenvelder... ...om uh, nog meer de bol dicht te spijken, zou ik bijna willen zeggen. In ieder geval een aanvaller uh, minder opgesteld nu. Nog een middenvelder voor de verdediging neergezet... ...om verdere problemen te voorkomen. Ik heb niet de indruk dat uh, John Stegeman hier het idee had überhaupt iets over te houden. Al begon het er heel voorzichtig toch behoorlijk op te lijken. Mooi om uh, Ziyech zijn dertiende assist te zien geven. En de statistieken van Neres zien er nu ook vrij uit. 11 goals, 11 assists. Kortom, uh, dat over. Uh, het allemaal prima, maar hij uh, maakte een goede loopactie. Alleen, ja, een kniezoor die erop let. Want de oh, scheidsretters doen het ook niet. Het was een schitterende paas om te beginnen. Maar wel net buitenspel. Oh! Als gezegd, je moet voorzichtig als het uh, kantje boord is. Altijd het voordeel aan de aanvaller geven. Het gebeurt niet heel vaak, maar vandaag wel. En laten we zeggen dat dat ook gewoon een keer kan gebeuren. Dat het een, een, het voordeel van de aanvaller uh, uitpakt. Mooie paas, keurig afgerond. Goeie goal voor Ajax. Maar het werd hoog tijd. Daar komt een paas van Christensen. Opgevangen door Castro bij de tweede paal. Ajax staat voor. Eindelijk in de eigen arena tegen Heracles. 1-0. Goal. Neres. Waar zit hem de voornaamste spanning in Bahrein, Hans. Ja, die spanning zal waarschijnlijk pas tegen het einde van de wedstrijd duidelijk worden als bekend is hoeveel pitstops iedereen zal moeten maken. Het ziet er toch naar uit dat Hamilton dat niet meer gaat doen. Hij is redelijk snel onderweg, maar heeft nog een, een achterstand van meer dan 10 seconden op Kimi Ruikonen... die op zijn beurt weer enkele seconden achter Bottas rijdt. Dus op dit moment is toch uh, Sebastian Vettel met de Ferrari is spekkoper. Hij heeft de eerste Grand Prix van dit seizoen al gewonnen. En ja, hij zei na afloop van de kwalificatie Vettel van in Australië... Bij de eerste Grand Prix moest ik vechten met die auto. Het ging allemaal heel moeizaam. Maar nu, op dit circuit, we hebben een prachtige balans gevonden in de loop van het weekend. En het loopt allemaal soepel. Die auto die doet nu wat ik wil. Ik kan er lekker mee racen. En ja, je ziet het resultaat. Vettel aan de leiding. Een dik vier seconden voorsprong dus op Bottas. En als het zo doorgaat, dan gaat hij dus een puntenvoorsprong naar twee Grand Prix's. Dus gaat hij dus uitbreiden op de concurrentie. Sebastian Vettel voor Bottas, voor Raikkonen, Hamilton. Het wachten is misschien op de volgende pitstop... Die zal nog even op zich. Ja, dat zal nog even duren. Waarschijnlijk nog wel een ronde of tien. En we zitten pas in de 35 ste van de 57 ronden in totaal. Jan Lammers, als je dat ziet, de tactieken met de pitstops en de banden. Hoe denk je dat het gaat aflopen? Nou, het lijkt erop alsof Ferrari gekozen heeft voor een twee-stop strategie en Bottas en Hamilton met Mercedes voor een één-stop strategie. Waarvan ja. Hamilton dan eigenlijk nu op banden rijdt. Die zijn nog maar acht ronden oud. En die van uh, Bottas zijn zes ronden ouder. Die heeft veertien ronden al gereden met die banden. Dus als dat zo is, dan is het scenario Bottas, Hamilton, uh, Vettel, Rijkoenen. Dat zou dan de volgorde als zijn. Als uitslag. Als uitslag. Maar ja. uh, dat is het inderdaad het, uh, wat Hans net al zegt. Uh, dat is het spannende van de deze race. En uh, in ieder geval, uh, we zien nu net Gasly die voor de tweede keer binnenkomt. Dus ja, het lijkt erop alsof Ferrari nog een keer binnen moet komen. En dan is de grote vraag. Moet uh, Mercedes dat ook? En dat is spannend. Ja, maar die gaan er vooralsnog van uit van niet, toch, die Mercedes? Hè? Nou, dat ik dat denk Hamilton uh, vrijwel zeker niet. Nee. Uh, Bottas is even een vraagstuk. Omdat hij zes rondjes langer al op zijn banden heeft gereden dan Hamilton. Ja, en waar kan hem dan uiteindelijk het verschil zitten... om de uitslag niet te maken zoals jij hem net noemde? Dat je, eh? je zo lang mogelijk iemand achter je houdt voor een inhaalactie? Bijvoorbeeld. Ja. Wat ook kan, is dat als straks uh, Raikkonen en uh, Vettel naar uh, zachtere banden gaan... Dan uh, met minder, veel minder benzine. Dat ze wel een verschil van, van 1 tot 1,5 seconde per ronde zouden kunnen rijden. En dan uh, stel je voor dat je dat voor de laatste 15 rondjes kan uitnutten. Dan kan je zomaar een achterstand van een 15, 20 seconden goed maken. Dus ja. dat is het spannende. Ik zie ondertussen een pitstop van een van de mannen bovenin, Hans. Ja, dat is uh, Rijkonen die binnen is geweest. Uh, en uh, ja, er staan ook nu meteen allerlei monteurs van Ferrari met de armen te zwaaien. Dat ziet er heel, helemaal fout uit voor uh, Rijkonen. Voor er is iets fout gegaan. Linksvoor zie ik rook komen van het wiel van de band daar. Het is fout gegaan bij de pitstop in Ferrari. We zagen het drama met de Haas uh, in Australië. Daar ging het tot twee keer toe mis. Uh, nu een uh, monteurs die echt een einderaad zijn. En ja, hij klemt al uit de auto. Voor Kimi Rijkonen is de Grand Prix van Bahrein voorbij. Dus ja, yeah, toch wel sensatie hoor. Er gebeurt hier van alles. De Vindy die gooit zijn stuurtje in de cockpit. Hij is boos. Hij loopt terug. Doet net alsof hij zijn monteurs niet ziet. Ja, hier gaat natuurlijk een, een, een potentiële podiumplaats voor Rijkonen die het seizoen zo zo goed is begonnen. Een potentiële podiumplaats gaat hij letterlijk in rook op. Drama dus bij Ferrari die dus voor Raikkonen in ieder geval een twee-stops uh, strategie hadden bepaald. Of dat voor Vettel ook gaat gebeuren dat moeten we afwachten. Volgorde nu Vettel, Bottas, Hamilton. En het gebeurde net na de pitstop hè? Ja. Pitstop. Ja, ja, dat hoort dan nog officieel bij de pitstop Hans. Uh, Jan en Hans. Ja, hè? ja, zeker. Ja, ik zag nog even kijken of er een herhaling was. De auto die gaat enorm in de rook. En dat komt omdat die, die remmen zijn kokend heet. En als je dan in één keer die rijwindkoeling kwijt bent... dan krijg je die heatsoak, die, heat die hitteabsorptie die, ja, die veroorzaakt die rook. Ja. En er ook die uh, boven het hoofd van Rijkonen uh, schreef... Dat, dat wordt alweer door iets anders veroorzaakt. Ja, tuurlijk. Zo dadelijk het uh, vervolg. Het laatste uur van uh, Langs de Lijn is uh, sport en uh, actualiteiten. Het is bij de parlementsverkiezingen in Hongarije... Eigenlijk niet de vraag wie er gaat winnen. De partij van premier Orbán is vrijwel zeker van die overwinning. De vraag is hoe groot de overmacht zal zijn. Correspondent Mitra Nazar. Ja, Orbán heeft nu een twee derde meerderheid in het parlement. Valt er al iets te zeggen over hoe dat na vandaag zal zijn? Uh, heel opvallend vandaag uh, hebben we gezien een hele hoge opkomst. Uh, om drie uur was de opkomst boven de 50 procent. En ik zie nu zelfs schattingen dat, er, dat het naar 70, 75 procent toe zou gaan. En dat is uh, in het nadeel van Orbans partij. Uh, de verwachting is dat dat komt omdat er meer mensen zijn gaan stemmen... die uh, nou ja, wellicht dachten dat het toch geen zin had om te stemmen... of in voorgaande jaren uh, niet zijn gaan stemmen. Uh, dus dat is een voordeel van de oppositie. Uh, dus Orbán zal daar niet blij mee zijn. Dus Het kan, het kan nog spannend worden... in de zin dat, dat uh, Orban minder, uh, zijn partij minder groot zal worden... dan aanvankelijk gedacht. Maar uh, ja, we kunnen er wel vanuit gaan... dat hij, uh, dat hij in ieder geval wel een meerderheid gaat halen. Ja, nou is in de rest van Europa een stuk minder geliefde. Vanuit de EU is er veel kritiek geweest de afgelopen jaren. Is die kritiek er ook in Hongarije zelf... Jazeker. Een groot deel van de bevolking is niet, niet blij met de koers uh, wat die Hongarije voert. Uh, er zijn zelfs peilingen geweest dat drie kwart van de mensen niet blij is uh, met bijvoorbeeld zaken als uh, hoe het geregeld is met de gezondheidszorg, onderwijs. Thema's die we helemaal niet terug hebben gezien in de verkiezingscampagnes. Uh, we, we zien ook regelmatig in Hongarije natuurlijk grote anti-regeringsdemonstraties. Onvrede over ste, steeds sterker wordende uh, autocratische manier van regeren van Viktor Orbán. Hè. Uh, maar we zien dat natuurlijk niet, niet terug in de verkiezingen. Dat hebben we de afgelopen uh, tien jaar niet teruggezien in de verkiezingen. Nu uh, is het ook goed om te weten dat er een, een districtenstelsel... een systeem van verkiezingen in Hongarije is. Uh, dat is iets waar Orbán zelf de wet voor heeft veranderd. En uh, dat systeem pakt altijd uit in het voordeel van Orbans partij. Uh, daarnaast heeft de oppositie ook weinig kans in de media... Uh, vanwege sterke uh, controle over de media. Uh, grootste media met het grootste bereik. Uh, uh, dus ja, de, de, de, het is heel moeilijk voor de oppositie... om iets van verandering in te, teweeg te brengen. En er zijn absoluut heel veel mensen die in Orbán... ook uh, de beste leider voor het land zien. Maar de, de onvrede is zeker ook aanzienlijk. Ja, het kiessysteem is zijn voordeel dus. En wat maakt hem dan... Verder populair. Ja, zijn uh, key points zijn natuurlijk anti-immigratie en, en, en anti-Soros. Uh, Soros de man die uh, ja, in zijn ogen uh, van Europa... een open uh, grenzen uh, continent wil maken met, vol met migranten. Uh, dus, dus ja, hij wordt gezien als de uh, beschermer van, van Hongarije... die uh, opkomt voor de Hongaarse identiteit, voor de cultuur, de christelijke waarden dat soort zaken. Um, uh, ja, een echt beschermer van, voor, Invloeden van buitenaf. Um, terwijl er eigenlijk nauwelijks migranten meer zijn in Hongarije. Maar dat soort uh, uh, retoriek scoort enorm goed. Uh, ja, de retoriek uh, in van Hongarije, vooral op het platteland. Ja, ja, de retoriek van Hongarije is voor de Hongaren. Is, is dat ook zo'n plan ja. voor de komende jaren? Ja, uh, kijk, als hij uh, gaat winnen, wat de verwachting is... Dus zal, zal de relatie met de EU nog sterker op scherp staan en moeilijker worden. Het migratiebeleid uh, nog strenger. Uh, er zullen meer aanvallen komen op uh, non governementele organisaties... Uh, die gefinancierd worden door Soros. Uh, ja, meer tornen aan onafhankelijkheid van de rechtsstaat. Dat is wel de verwachting, ja. Mitra Nazar, vanuit Hongarije. Ajax, Herikles, nog een kwartiertje, hè Frank. Ja, ongeveer. En, uh, misschien nog wel de mogelijkheden voor Ajax om de score wat uit te breiden. Ze staan met 1-0 voor de Amsterdammers. Maar uh, dat had inmiddels echt ook wel 2-0 moeten zijn. Neres doelpuntenmaker. Had een assist moeten afleveren op Hunterlaar. Maar deed zijn assist dermate onzorgvuldig dat de Huntelaar er niet meer bij kon komen. En ook Kluivert had de 2-0 op zijn schoen. Een open kans voor open doel ook. Maar schoot de bal hoog over. Het is ook niet echt uh, de middag van Kluivert gebleken. En... Uh, daar gaat hij. Uh, nee, het is uh, li, uh, inderdaad Christensen die naar de kant gaat. En de Jong die uh, erbij komt. Christensen die uh, rechtsbek is, maar natuurlijk deze wedstrijd voornamelijk als middenvelder heeft gespeeld. Dus echt gek dat de Jong erbij komt, is ze uh, niet. Siem de Jong dus. Binnen de lijnen bij Ajax. Uitgebreid geïnstrueerd ook door Ten Hag. Die is daar zeker drie, vier... misschien wel vijf minuten mee bezig geweest... om alles uit te leggen wat nog de bedoeling is... in het laatste kwartiertje voor Siem de Jong... in deze wedstrijd. Het lijkt... Uitgesloten dat Heracles hier nog wat kan halen. Maar de stand geeft nog wel de mogelijkheid dat er iets gaat gebeuren. Daar gaat Montero bijvoorbeeld over de linkerkant van het veld. Gladon vraagt al. Montero wacht even. Ziet Breukers wel komen, maar geeft ook die de bal niet. Uiteindelijk valt hij om in het duel met Schöne. En dat geeft Ajax een weer de gelegenheid om over te nemen. Alleen lukt dat bij Kluivert niet. Die levert het meteen weer in bij Drosten. Breukers heeft inmiddels de bal aan de rechterkant van het veld voor Heracles. de bal er even terug naar Drosten. Kijken of Heracles nu een aanval kan uitspelen. Jacobiak kijkt meteen naar links. Is daar de mogelijkheid om de bal te spelen? Die was er wel degelijk. Maar dat gaat uiteindelijk toch weer eerst naar achteren. Wuitens kijkt diep. Kan daar een bal naartoe? Daar kan geen bal naartoe. Navratiel komt een balletje halen. Herakles is denk ik al blij dat ze de bal langer dan 10 seconden in bezit hebben. Dat is op zich al een prestatie in dit duel. Dat Ajax gescoord heeft, is nauwelijks een prestatie te noemen. Zoveel kansen gehad. Slechts één doelpunt gemaakt met nog een kwartier op de klok. Rijkonen is er dus uit. Is de rook om zijn hoofd inmiddels verdwenen, Hans? Uh, nou, dat denk ik niet. En uh, helemaal niet rond de rest van het team. Want wat is er gebeurd? Rijkonen komt binnen voor zijn pitstop. Maar nu blijkt dus dat hij te vroeg is weggestuurd. Eén van de monteurs was nog niet klaar met het wisselen van, uh, de, van het wiel. Waardoor Rijkonen te vroeg vertrok over het been van de monteur heen reed. En met drie supersoftbanden en één softband dus verderop stil bleef staan. Uh, de monteur... Die is ondertussen afgevoerd, want waarschijnlijk heeft hij zijn been gebroken bij dit uh, ongeval in de pitstraat. Dus een totaal fiasco, een grande casino bij Ferrari, bij deze pitstop die echt volledig fout is gegaan. Die Rijkonen een podiumplek kost en een van de monteurs waarschijnlijk een verblijf in het ziekenhuis. Jan, heb jij ook wel eens over het been van een monteur gereden? Nou, laat ik het afkloppen, maar gelukkig uh, niet. Uh, want uh, dit was wel een hele bizarre situatie. Want uh, in de eerste plaats staat die, die, die monteur echt voor dat achterwiel. Je zou bijna denken dat je een situatie moet hebben dat ze nooit voor de wielen moeten kunnen staan, dat het überhaupt uitgesloten is. Maar uh, ja, dat was uh, heel bizar. En uh, ook dat hij ook gewoon wegrijdt met, met nog één band linksachter erop. Maar er is dat... toch altijd één band. Man die het zijn geeft. Ja, precies, nou dus, he, vaak is het automatisch, geautomatiseerd en dan he, krijg je een licht en noem maar op. Maar uh, hoe dan ook, of het systeem of, of, of de mensen hebben gefaald in dit geval. En wel triest dat, eh, dat zo'n monteur daar de dupe van is. Want je vertrouwt op die systemen. Hè. Je, je moet gewoon in de blind, als dat licht op groen gaat... hop, daar krijg je die hele snelle pitstops van. Maar dan moet het wel allemaal super eh, op elkaar afgestemd zijn en werken. Is wel bloedlink als zo'n lampje. Heb je dat ooit absoluut, eerder gehoord? Absoluut. Eh, nou, het is wel gebeurd. Maar, eh, maar niet met dit soort afloop, weet je. Want eh, nogmaals, als je voor een wiel gaat staan dan ben je natuurlijk heel kwetsbaar. Als je een procedure hebt dat je kan voorkomen dat je ervoor staat... dan kan het wel eens heel close zijn, weet je... dat de wielsleutel er nog op zit terwijl ze al wegrijden. Maar dan heb je nog een escape dat je hem los kan laten en noem maar op. Maar het blijft, het blijft heel listig. Ja. Heel listig. Raikkonen eruit dus. Verstappen ook, Ricciardo ook, dat is alweer een eeuwig uitgeleden. Vettel aan de leiding. Owl City met Fireflies. Tja, Ajax, Heracles, minimaal hoor, Frank. Het is 1-0. Als het 6-1 was geweest had je niemand horen zeggen van goh, wat raar zo'n uitslag. Maar 1-0 is dan wel gek op zo'n middag waarop Ajax echt superieur is ten opzichte van Herakles. Wat ik dan wel aardig vind is dat Ten Hag zijn rechtsback Christensen eraf haalt. Daar er een middenvelder Siem de Jong voor terugbrengt. En Herakles via John Stegenman meteen reageert met Dari inbrengen. Dus een echte linkeraanvaller. Waardoor Ten Hag weer gedwongen is om Masraoui een rechtsback in te brengen. Om daar toch weer een viermansverdediging van te maken. Dus niet de score verder uitbouwen. Althans, dat kan natuurlijk altijd nog gebeuren. Zoveel kansen als Ajax krijgt is dat zeker niet uitgesloten. Maar je moet toch ook even de verdedigende organisatie weer netjes terugzetten. Dat vind ik al aardig aan de wissels die ik tot nu toe heb gezien. In dit duel met Sieg in balbezit. En tegenover Baas, die probeert dan links of rechts zijn tegenstander te passeren. Raakt daarbij geblesseerd, gaat liggen. En dan is Montero zo aardig om die bal buiten te schieten. Zodat Sieg mocht het nodig zijn. Behandeld kan worden. Tik op de enkel gehad. En hij is niet de enige die ligt. Ook Huntelaar die ligt ter hoogte van de middencirkel. Ook hij grijpt naar zijn enkel. En dus ligt het spel hier even stil. Het had gerust 6-1 kunnen zijn. Of 5-1. Laten we dan coulant zijn na 84 minuten. Maar het staat slechts 1-0 voor Ajax. Dankzij die goal van Neres. De krakers van 22 panden in Amsterdam krijgen acht weken de tijd om te vertrekken. Dat staat in een brief die ze vandaag van het OM hebben gekregen. De panden van woningcorporatie IJmeren werden met Pasen gekraakt... door een groep uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij veroorzaakten veel overlast voor buurtbewoners. Chris Pettersson van die woningcorporatie, goedenavond. Die krakers goedenavond. hoeven pas over acht weken weg. Daar, neemt u, daar bent u, neem ik aan, niet blij mee. We waren wel teleurgesteld inderdaad door de termijn in de brief, ja. Dat klopt. Ja. We hadden gevraagd om een, een spoeduitzetting, uh, omdat wij deze woning heel graag snel wilden verhuren aan andere mensen. Maar helaas uh, moeten we wat langer wachten. Snapt u het wel? Uh, ja, het, is, kijk, het punt is dat wij zien, natuurlijk, dat uh, een deel van onze huurders gewoon echt de overlast ervaart van de situatie zoals die daar nu is. Mensen zich dat onveilig voelen. Um, dus ja, we hadden het liever wat anders gezien. Ja, u luidde afgelopen weken de noodklok hè, vanwege de onrust in de buurt. En mensen ja. die hun huis niet meer uit durfden onder andere. En bang waren dat hun huis gekraakt werd. Terwijl ze thuis waren ook en dat soort zaken. Uh, wat, wat gebeurt er als die overlast er de komende weken nou nog steeds is? Nou, dan, uh, dan laten we het hier natuurlijk niet bij zitten. En gaan we kijken of het, uh, of het op een andere manier kan. Uh, want ja, de veiligheid, het gevoel van veiligheid uh, en rust voor onze huurders is natuurlijk uh, cruciaal. Ja, de burgemeester vroeg uh, vorige maand nog om het uh, kraken van panden te gedogen. tot er een nieuw college is in Amsterdam. Uh, hij riep daarin ook op tot barmhartigheid. Uh, hoe staat, uh, staan jullie tegenover die oproep nu? Kijk, die oproep begrijp ik natuurlijk hartstikke goed. Uh, de gemeente zit natuurlijk ook in zijn maag met, uh, met de situatie. Uh, maar goed, het blijft natuurlijk dat kraken uh, niet is toegestaan. En wij, uh, wij wilden deze woningen doorgraag aan mensen die, uh, die er snel in wilden gaan verhuren. Ja. Dus uh, ja, daar werden we behoorlijk in gedwarsbehoond. Ja, kunt u uh, nu en de komende weken nog iets doen voor die bewoners... om ze wat meer gerust te stellen? Mensen moeten toch hun deur uit durven. Ja, nee, precies. Dus uh, nou, we houden nauw contact met de, met de bewoners in de wijk. En uh, met de instanties. En uh, houden de komende tijd in ieder geval goed in de gaten. Ja, Chris Petterson van de woningcorporatie IJmeer. Ajax, Heracles, Frank, er is er eentje terug, zie ik. Ja, inderdaad. Ik had het net al over wissels, maar deze daar zat eigenlijk iedereen voorzichtig op te wachten. Voor het eerst sinds de winterstop komt hij hier in actie. Kasper Dolberg gaat in de punt van de avond spelen. De laatste minuten van dit duel tegen Herakles. 1-0 voor de ploeg uit Amsterdam. En dan gaat ook Herakles nog even wisselen. Ook die gaan een spits eraf halen, denk ik. Oh nee, die gaan middenvelden eraf halen en een spits erbij zetten. Het is tenslotte maar 1-0 met nog 4 minuten op de klok. Dus van oye eraf, Vermij erbij puntspeler die naast Gladon gaat lopen. En dan hoef je je niet af te vragen wat die gaat doen. Als ze de bal hebben, die gaan ze dan zo hard mogelijk... als ze kunnen richting een van die twee spitsen schieten. Dat begint meteen bij Castro die op een schot van Huntelaar... dat hoog over de goal heen ging... nu een doeltrap mocht nemen. Dat is inmiddels gebeurd. Heracles dus in balbezit. Darry, baas. En dan moet die bal naar Vermeij Neemt aan. Met de borst krijgt hem goed door bij Darry. Die neemt niet goed aan. Weuber ertussen. Schiet die bal richting Dolberg. Die ziet hem over zich heen gaan. Herakles heeft de bal alweer terug. Jakubiak. Nu is de... Uh, ja, zeg maar de tegenaanval begonnen van Heracles. In de slotfase van deze wedstrijd... dat heeft alles mee te maken dat Ajax slechts één doelpunt gemaakt heeft. Dus kan er nog een ...resultaat volgen voor de ploeg uit Amsterdam. Nu moest Nijers even nadenken... ...wordt Jacobiak wel of niet vastgepakt door Kluivert? Dat was overduidelijk wel het geval. Dus uiteindelijk moest hij wel fluiten voor de ploeg uit Almelo. Dat deed hij dan ook. Vrije trap voor Irakles. Ver van de goal van Onana vandaan. Dus op doelschieten is er niet bij. Het is echt 45 meter. Daar komt het paasje in de breedte. Navratil. Dan gaat het balletje richting de tweede paal. weggewerkt door de licht. En dan moet daar de rest gedaan worden door Fico. Die doet dat ook door hard naar voren te schieten. En daar kan Irakles dan weer oppikken. Nu heeft Irakles lange, lange tijd de bal gehad. Montero, Balletje breed richting Dari. Vanuit die positie is hij gevaarlijk. Als hij kan gaan schieten richting de verre hoek. Hij probeert het wel, maar de bal komt. Komt niet zo ver. Montero pikt weer op. Krijgt een duwtje in de rug van Dolberg. Het is geen harder duw. Dus mag Ajax door met Sieg en Dolberg die de diepte ingaat. Hij had een voetblessure. En nu wordt hij gestuurd door een tackle van Drosten. Na een uh, sprint de diepte in. Ajax slechts 1-0 voor in de absolute slotfase. En de Raakles denkt, we gaan hier stiekem nog een puntje proberen te pakken. NTO Radio 1. Het is half 7, Lottweer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 En op een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam... is een kunstwerk van de wereldberoemde kunstenaar Jeff Koens gesneuveld. Een bezoeker raakte een grote glazen bol aan... dat onderdeel was van een kunstwerk. De bol viel toen stuk. Het gebeurde op de laatste dag van de expositie. Marco Verhoef, veel lege plekken in de arena. Ik denk dat al die mensen zijn gaan genieten van het zonnetje vandaag. Gelijk hebben ze. Ja. Ja, inderdaad, gelijk hebben ze. Want op veel plaatsen in ons land was het prachtig weer. Dikke, dikke 20 graden. Op sommige plaatsen zelfs bijna 25. Behalve dan vlak langs de kust. Want daar waaide een windje van zee en was het aanmerkelijk koeler. Ja, morgen kan het ook weer gebeuren dat het dus vlak bij zee net even een paar graden kouder is. In het binnenland wordt het morgen ook gewoon weer 20 of 21 graden. We doen dat met zonnige perioden. Het blijft een groot deel van de dag droog. Alleen in Zeeland misschien in de avond een enkele bui. Dat kan. Maar de meeste buien zullen boven België blijven. Dinsdag hebben we dan wel meer kans. Op wat neerslag in de vorm van een paar buien. Er is ook nog ruimte voor de zon en het blijft zacht. Woensdag weer meest droog. Misschien een bui op donderdag of vrijdag. En die lente blijft 15 tot 20 graden. Radio 1. NOS langs de lijn. Slotfase van de wedstrijd in de Arena. Johan Cruijff Arena. Mogen we best al zeggen. Ajax tegen Heracles. Ja, de laatste tellen officiële speeltijd loopt. We krijgen drie minuten extra tijd erbij. Zo dicht zaten we al op het uh, verstrijken van de officiële speeltijd. Dat we dat inmiddels uh, ook weten. En Herakles heeft de bal 1-0 voorsprong voor Ajax. Magere voorsprong. En dus kan er nog altijd iets voor de ploeg uit Almelo. En die hebben er ook op geanticipeerd. Nu moet je alleen de bal nog in de ploeg houden. En de bal in het strafgebruik bij Onana krijgen. Iets wat amper is gelukt. In de tweede helft zeker amper is gelukt. Kluivert bereikt. Door Zier, Dolberg daarachter probeert er nog wat van te maken. Maar het mislukt als die bal een beetje blijft hangen. En dus kan hij overnemen. Doet dat ook uitermate. Slordig Wuitens. Bal van de voeten gesnoept door Kluivert. Die dus kan gaan aanvallen. Vanaf de rechterkant komt hij nu met Van der Beek. Balletje breed. Taglia Figo. Die maakt ruimte om te schieten. Dat is doorzien door Drosten. Die daar dus tussen komt. En dan heeft Vermeij ineens een heleboel ruimte aan de rechterkant van het veld. Geen buitenspel. Kan die door strafprobied in. Kan de bal terugleggen. Maar doet dat niet. Gladon bereiken. Is ook onmogelijk. Dari was daar in de buurt misschien een beter optie geweest. Verkeerde optie gekozen door Vermeij in deze. Op de counter bij Herakles daar was zo'n halve mogelijkheid om iets te bereiken. Maar dat is dus nog niet gelukt. Herakles heeft nog altijd wel de bal. Via Wuitens in de middencirkel probeert aan de buitenkant nu Montero te bereiken. Dat lukt. Daar staan drie ajax er nu omheen daar komt Montero op zich wel uit met Dari daar in balbezit, maar die daar overneemt en dan zie je die probeert van grote afstand om Castro te verschalken. Die staat op de rand van zijn eigen strafschopgebied, maar dat mislukt, want die bal blijft laag en is niet tussen de palen. Dat helpt allebei niet. je had het wel goed gezien, in ieder geval aardig geprobeerd, maar het helpt nog niet. Ajax speelt een goede wedstrijd, maar scoort veel te weinig en het zou wel eens vervelend kunnen worden. Navratil met een voorzet richting in de tweede paal, daar is geen niet te bekennen en dus is het geen een goede voorzet. Want er waren er wel twee in de buurt van de penaltystip. Dat was een betere plek geweest om die bal neer te leggen. Nu kan Onana een doeltrap nemen. Die heeft de hele wedstrijd ontzettend veel haast gehad met het nemen van die doeltrappen. En nu heeft hij ineens alle tijd gek genoeg. Want 1-0 is ook winnen. Het is niet winnen zoals Ajax dat voor ogen had in deze wedstrijd. Maar het is uh, toch gewoon drie punten waard, die 1-0 overwinning. Als hij uh, over de streep getrokken wordt. En daar begint het heel voorzichtig toch wel degelijk op te lijken. Onana krijgt nu een standje van Nijhuis dat hij op moet schieten. Maar uh, Nijhuis is, zal ook niet de broer zijn om die paar tellen die, die uh, Onana daar gesmokkeld heeft om die er gewoon nog bij op te tellen. Overigens, uh, zijn doeltrap wordt gewoon ingeleverd bij Drosten. Dus kan in Raakles nog een keer proberen een aanval op te bouwen via Montero, Die wordt meteen de voet dwars gezet door Van der Beek. Dus moet het even achteruit naar Baas. Hoge bal, hard naar voren, maar niet naar de goede kleur. Want Schöne is uiteindelijk het eindstation. Er is geen Herakliet te bekennen, ook daar niet in de buurt. En dan zie je 1 tegen 1 tegen Baas, die is hij alvast half kwijt. Dan Jakubiak, hij probeert een steekbal. Maar ook daar is geen Ajax ziet die daarop gaat lopen. Jong is te ver weg. Dan de lange bal meteen in de richting van Gladon. Opgepikt daarna door Schöne. Dus kan Ariks weer gewoon overnemen. Die kunnen beter wat rust in het spel houden. Schöne en Figo zijn ook de twee die dat in de gaten hebben. Niet voor niets, min of meer de routiniers in de ploeg. Figo bij zijn oude ploeg, independiente... namelijk ook aanvoerder geweest. En die twee spelen... de laatste tellen van dit duel. Gewoon op een dooie... gemakje uit. Het was een moeizame be bevalling voor Ajax. Vooral als het gaat om... doelpunten. Want als eerder... gememoreerd, dat hadden er gerust zes... kunnen zijn. Het werd er uiteindelijk één. En niet dat. Ook gewoon voor drie punten. tegen Iraklis 1-0. Ja, en die ene goal zorgt ervoor... dat het gat tussen PSV en Ajax... nu weer zeven punten is. Volgende week... zondag, kwart voor vijf... PSV-Ajax als PSV... -Ajax wint, is het kampioen. Als het niet wint, moet het nog wachten tot een van die andere drie wedstrijden die dan daarna nog te spelen zijn. Hans, Formule 1, hoe staat het ervoor? Nog steeds Sebastian Vettel op de eerste plaats. En Vettel die heeft de voorsprong van ongeveer 4 seconden op Valtteri Bottas. Daarachter ...is Hamilton aan het jagen. Maar ja, dat gaat niet altijd even lekker. Hij moet wat, uh, wat mensen voorbij en heeft zich ook al één of twee keer verremd. Dus het verschil is nog niet groot genoeg om van spanning te spreken... ...dat die twee Mercedes'en bij elkaar in de buurt komen. En uh, ja, met drie voorname uitvallers... Raikkonen, Verstappen en uh, Ricciardo... Uh, ja, ...er gaan, zijn toch wat de mindere goden die dan ineens wat verder naar voren komen. Zo rijdt Pierre Gasly op de vierde plaats... ...vijfde Kevin Magdussen, zesde Nico Hulkenberg. En zevende, Fernando Alonso. Dit is de volgorde in de, de grote prijs van Bahrein. We zitten in de 52 e van de, in totaal 57 ronden. Jan Lammers, wat kan er nog gebeuren, denk je, aan die volgorde? Nou, het is heel spannend. Er zijn nog vijf rondjes te gaan. En het is uh, eigenlijk Valtteri Bottas, die uh, ongeveer een kleine seconde sneller rijdt dan Vettel die voor hem zit. Dus nou, reken maar uit. Vijf ja. seconden te gaan. 3,2 ja. achterstand. En je moet er nog langs. En hij moet er dan nog wel ja. langs, een klein detail. Maar uh, in ieder geval uh, denk ik dat ze elkaar wel tegen gaan komen. En dan krijgen we nog een leuke strijd om de kop. Dus dat wordt nog spannend. Ja, gelukkig maar. Spannende slotfase. Aljen Cristiano Ronaldo. wat een goal. Buitenlands voetbal. Arsenal, dat blijft maar winnen in Engeland... werd in de afgelopen weken gewonnen van Watford en Stoke. Internationaal boekte de ploeg van Arsène Wenger overwinningen... op CSK, Moskou en zelfs twee keer op AC Milan. En vandaag was Arsenal met 3-2 te sterk voor Southampton. Om half zes begonnen Chelsea tegen West Ham United, stand daar nu 1-0. Slechts twee wedstrijden in Engeland, ook maar twee wedstrijden in Duitsland. Borussia Dortmund herstelde zich van de 6-0-zepert tegen Bayern München van vorige week. Tegen Stuttgart wisten de Geelhemden te winnen met 3-0. Net van start gegaan om zes uur is Eindracht Frankfurt tegen Hoffenheim. De stand is daar nog 0-0. Bayern München won gisteren al met 4-1 van Augsburg en werd daarmee kampioen. Arjen Robben maakte de 3-1 en maakte de zesde landstitel op rij mee van Bayern. Ja, klaar. Uh, dat is natuurlijk ja, sowieso een super record. En het blijft schön. Uh, Ik meine, meeste, dat wordt niet langweilig. Ja, Robben pakte overigens de elfde clubtitel uit zijn carrière. Een landstitel dus, in een flink aantal verschillende landen trouwens. En dat is een Nederlands record. Dat had hij in handen samen met Johan Cruijff. En inmiddels uh, is hij daar dus alleen recordhouder in. En is het dan zo dat Robben een betere voetballer is dan Johan Cruijff? Nee, natuurlijk niet. Clarence Seedorf is ook zo'n grossier he, ja, en aan Ja, in de prijzen. Champions League zelfs. Ja. Ja. Ja. Ja. Blijft een teamsport. Ja. De wedstrijd van het weekend in Spanje is natuurlijk die van Real tegen Atletico Madrid. Een volgepakt Bernabeu moest lang wachten op een doelpunt. In de 53e minuut brak, wie anders dan Cristiano Ronaldo, de ban. Commentator Richard van der Maden. Schitterend doelpunt. Voorzet vanaf de linkerkant van Beel. En dan met een volley in de lange hoek binnengeschoten door Ronaldo Lucas Hernandez was hem helemaal kwijt. Maakte even zo'n schijnbeweging, positie en schiet die bal dan in de lange hoek o'blak. Geen enkele kans. Een paar minuten later zou Griezmann de gelijkmaker binnentikken. 1-1 is ook de uitslag. Lijstaanvoerder Barcelona kwam een dag eerder al in actie. Liganets werd verslagen met 3-1... en drie keer raden wie er een hat-trick maakte. Da, ba ba da, ja... Zelf. Messi zelf ja. natuurlijk. Dan nog duurpuntenverlies in Italië voor Inter. Dat op bezoek bij Torino niet won. Sterker nog, de wedstrijd verloren. De ploeg uit Turijn uh, wist als enige te scoren. 1-0 werd het. Het verlies betekende goed nieuws voor AS Roma. Dat uh, zelf gisteren met 2-0 verloor van Fiorentina. Maar nu nog wel de nummer 3 blijft in de Serie A. Koploper Juventus speelde gisteren ook al het moeizaam gewonnen van Benevento. Met 4-2. Hans, we gaan richting slotfase van de Formule 1. Is het gat tussen de nummers 1 en 2 inderdaad al kleiner geworden? Ja, dat is uh, zeker kleiner geworden. Want uh, Bottas is beduidend sneller dan, uh, beduidend sneller dan uh, Vettel... en hakt steeds weer enkele tiende van een seconde uh, per ronde... hakt hij van die voorsprong van de Duitser af. En ja, de vraag is, is Vettel nu zijn banden aan het sparen en, en heeft hij nog wat over in de laatste ronde? Maar... Uh, ja, het gaat nog drie ronden door zo. Dus uh, als Bottas dichterbij komt, zal hij hem zeker gaan aanvallen. Het lijkt dat de rol van Hamilton, terwijl we nu Bottas zien met een uh, hele scherpe remactie. Die neemt wat erg veel risico daar de rook, slaat van de banden. Dat kost dan weer tijd. Dus dan misschien wordt hij wel zenuwachtig. De Fin als hij foutjes gaat maken. Als dat niet zo is, dan komt hij toch steeds dichter uh, bij Sebastian Vettel. En uh, ja, Vettel rijdt op een softband. Bottas op een mediumband die is iets harder. En heeft misschien nog iets meer over nu aan het einde van de wedstrijd. Het verschil is 1,4 seconden... en daarachter Hamilton op 11,1 seconden. Ja, Jan, het is natuurlijk niet zomaar gedaan. Hè? Je kan sneller zijn, maar je moet er nog even langs. Hoe ja. lang kan je dat normaal gesproken volhouden... als je de, uh, de langzamere bent? Um, nou, kijk, wat wel opvallend is, een uh, paar dingetjes. Uh, Vettel die, die heeft er natuurlijk alle belang bij om gewoon steeds harder te gaan. Maar je, die zie je gewoon uh, een klein beetje langzamer worden. Dus die zit echt wel aan zijn limiet. Ja. En uh, ja, Bottas, die, die, uh, die loopt in. Het, het, het, alleen zie je dat hij nu iets te veel aan het pushen is... en af en toe foutjes maakt. Dat is zonde. Want als Bottas deze race weet te winnen... is het absoluut de mooiste overwinning van zijn carrière. Want het zou dan echt in uh, zo'n beetje de laatste ronde gaan gebeuren. Ja, en het is een circuit waarop het kan, hè? Ja, ja, ja. Hamilton die werd verteld van... nou, je moet uh, 34 rondrijden, hè, lage 34 tijden. En dat krijgt hij gewoon niet voor elkaar. Hij rijdt 34-9 nu. Dus ook wel leuk om te zien dat Hamilton aan zijn tak zit. Ja. Gasly daarachter is werkelijk uh, fantastisch. Hij rijdt de race van zijn leven. Vierde plaats met die Honda-motor. Echt uh, chapeau, fantastisch. Ja, ik heb een uitdaging voor je, uh, Jan... We hebben hier bij de NOS te maken met een commentator... die ook nog voor de televisieuitzending die zometeen afloopt... het <lacht> een en ander moet zeggen. Dus uh, uh, Hans, is er niet meer. We gaan het zelf doen, uh, Jan. Nou ja, uh, fantastisch. Ja, we hebben gewoon ook cijfers en zo. En jij hebt, vertel even wat je allemaal bij je hebt... waardoor jij eigenlijk veel meer weet nog... dan de gemiddelde kijker van een uitzending. Nou, ik heb, informatie. Ik, ik heb de, de tussentijden, de sectortijden. Dus dan kun je het verloop zien. Hè. Ik zie nu dat bijvoorbeeld in de eerste sector, Bottas... Alweer 2-tiende heeft gewonnen. In de tweede sector 3-tiende. En in de laatste sector uh, verliest hij 2-tiende. Hij zit nu wel in de DRS-zone. Oftewel die zone waarbij je dan op het rechterstuk je vleugel uh, open mag zetten. Ja. Waardoor je gewoon extra topsnelheid krijgt. Dan zit je en binnen daarmee, een seconde ja, ongeveer. Hè? Binnen, ja, nu zit hij een, een seconde. halve seconde. Dus, dus uh, ja, het gaat echt op de laatste ronde uh, aankomen. En, en Vettel is niet de meeste handig in dit soort situaties. Dus ik, ik verwacht nog wel... Uh, wat, wat spektakel. Daarentegen, uh, Bottas vindt het ook wel fijn ja. dat hij gewoon tweede is... en voor Hamilton zit, met een keurige, strakke race. Echt heel netjes. En, uh, dus ja, het, het, het, het wordt echt heel erg spannend. Daarachter zijn de verschillen groter. Er zijn geen bedreigingen meer. Hooguit uh, Alonso, die op een zevende plaats toch voorbij Hulkenberg zou kunnen. Ja, je zegt, uh, Vettel is niet uh, de beste in deze situatie... maar andersom, hoe is Bottas hierin? Nou, Bottas, die... Uh, het verschil is die, overigens die, nog 0,8. hij blijft een beetje in die ja, zone. Ja, ja, ja, want nu komt uh, Bottas natuurlijk in die vuile lucht. He, die ja. turbulentie uh, achter de Ferrari... Die, uh, die maakt het soms moeilijker om dezelfde dingen te doen... Uh, die uh, in, de, in de schone lucht kan. Maar uh, we zitten inmiddels, uh, even kijken, in ronde 56 van 57. Dus... Het kan, maar hij, uh, hij moet wel een hele dappere Max Verstappen-actie uithalen... wil hij deze race kunnen ja, gaan winnen. Nou, dat, dat doet niemand hem na, dus dat gaat <laughs> hij niet doen. Hij gaat gewoon lekker safe uh, in de slipstream. Ja. Nou, vooralsnog is er nog geen poging geweest. Hè? Ik bedoel, hij hij naderde snel ja maar dan nog, moet hij nog, nog wel niet. die actie maken. Het is wel jammer hoor, want het is echt de kans uh, gewoon om de race van zijn leven te rijden. En, uh, en natuurlijk ook uh, ja, de Ferrari fans zullen het minder vinden. Maar de neutrale kijkers die vinden dat natuurlijk ja. wel leuk. Als in de laatste ronde een enkele positiewisseling is. Wij zien hier een beeld nu. Kijk, ja, daar komt hij echt. Het zit net vlak achter elkaar, ja, maar maar dicht nog net niet. Het verschil is ja. nu echt veel minder nog dan 0. Het is ook maar drie. En dan moet hij weer heel even geven... Ja, je krijgt altijd een beetje zo'n harmonica-effect. Ja. Want als, uh, met het aanremmen kun je natuurlijk wel eventjes uh, uh, heel dicht bij elkaar zitten. Alleen de auto voor je gaat iets eerder op zijn gas uh, dan de auto daarachter. Dus dan krijg je weer dat het uit elkaar trekt. Ja. We gaan de laatste ronde gaan ja. we uh, al snel maar ik in. Ik hoorde je net toch echt zeggen, Jan... Uh, Bottas is misschien tevreden met een tweede plaats. Maar dat kan toch niet waar zijn? Nou, dat kan niet waar zijn. Maar hij heeft natuurlijk wel een paar, uh, paar puntjes verloren in... Uh, uh, noem je dat, uh, qua, qua goed gedrag. Ja. Want uh, hij heeft natuurlijk wel wat... Uh, even kijken. Ja, het is, blijft hetzelfde. Ja, ja, het hetzelfde blijft situatie hetzelfde. nog steeds. Ik denk niet dat er uh, positiewisseling gaat, uh, gaat zijn. Uh, eigenlijk... Eventjes iemand die absolute vermelding uh, verdient... is uh, Magnus Eriksen, want die rijdt op een negende plaats met de Sauber. Nou, de Saubers, hè, de kenners weten dat dat altijd de hekkensluiters uh, zijn... van de afgelopen ja. seizoenen. En die heeft gewoon een fantastische race gereden. Leclerc de uh, Formule 1-kampioen, uh, van de Formule 2-kampioen van vorig jaar... Rijdt uh, op, uh, op de 14e plaats. Een absolute Ferrari-belofte is dat. Maar die wordt toch ongeveer zo'n 25 seconden op zijn oren gereden. door die Eriksson. Dus toch wel erg ja, knap. Wat dat betreft is het een atypische race geworden. Hè? Met drie ja, uitvallen absoluut. slechts. En dat had zomaar het podium kunnen zijn. In welke volgorde dan ook. Echt grote ja. namen. Rijkonen, Verstappen en Ricciardo. En om de overwinning gaat het nu tussen Vettel en Bottas. En het is gewoon zoals het de hele tijd was. Hè? Ja, er wordt ja. afgevlacht. Vettel ja, wint. Ja, dan krijg je wel zo'n race. Dat als, je nam, als je Bottas uh, bent en je finisht 16e achter Vettel. Dan krijg je natuurlijk altijd die vragen. Maar ja, hadden we niet iets meer en eer aan kunnen zetten? Maar dat zijn de vragen die je, die je krijgt, omdat je met je banden moet managen. En dat kan inhouden dat je in het begin wat te hard uh, rijdt met je banden en te veel vergt. Het kan ook zijn, zoals in het geval van Bottas... dat je er iets te voorzichtig misschien mee om bent gaan gaan. Ja. Maar, uh. En dus is het begin van dit seizoen aan Sebastian Vettel. Hij wint. Ook hier tweede wordt Bottas. En de nummer drie is inmiddels ook binnen. Dat is Lewis Hamilton. Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstand en een intikker. Oh, oh, oh. De eredivisie. Alle wedstrijden van vanmiddag. En dat gaat nog goed ook. Hier 2-2. C. Twente had na de winst van de concurrenten om degradatie een duidelijke opdracht. Er moest gewonnen worden van Feyenoord. Na 19 minuten leek de hoop overvlogen toen Boetius het eindstation was... van een mooie aanval van Feyenoord. Toch kwam Twente terug in de wedstrijd door een fout van doelman van Feyenoord. Oh, Jones gaat de fout in. Dit is de gelijkmaker hier. Wat een enorme blunder van Brad Jones. En het is Maher die doorjaagt. En dan is het een koud kunstje om die bal binnen te schuiven. Ja, trainer Giovanni van Bronckhorst begrijpt helemaal niets van deze blunder van Jones. Hij reageerde, hij reageerde na afloop met ingehouden woede. De manier waarop wij uh, natuurlijk de 1-1... Twente de 1-1 maakt, ja, dat, dat kan niet gebeuren op dit niveau. Het gebeurt, maar dat mag eigenlijk niet. Ik denk dat het altijd goed is om, uh, om, om met de keeper daar ook over te praten. Ja, steekt de hand wel in eigen boezem. Giovanni, zeg ik er dan eventjes bij. Want hij had natuurlijk alle aanleiding om halverwege het seizoen... misschien zelfs al eerder... deze blundere doelman te wisselen. Bijvoorbeeld voor Vermeer. Enfin, in de tweede helft kwam Feyenoord via Berghuis opnieuw op voorsprong. Jurgensen drukte Twente uiteindelijk nog verder in de zorgen. Trainer Marino op pushits probeert positief te blijven... en zag in deze wedstrijd toch nog wat lichtpuntjes. De delen van de wedstrijd uh, waren absoluut lichtpuntjes. Uh, ik heb wel een team gezien die, die wel heel graag voor wilde gaan. Maar goed, nogmaals, als je in deze situatie ziet waarin wij zitten... Oh, uh, is, het, is het vaak het mentale aspect dat je, dat je niet zomaar een tegenslag verwerkt. Ja, dus kijk, ik snap wel dat mensen reageren van... ja, nou ja, vier punten achterstaan, Sparta... nou ja, ja goed, er zijn nog vier wedstrijden, dus dat kan nog alle kanten op. Het publiek in de groelsvesten leek wat minder hoopvol dan de trainer... want de sfeer was erg gelaten. Het lijkt er bijna op dat de supporters zich hebben verzoend met het degradatielot. Maar ook de aanvoerder Stefan Tesker weigert de handdoek in de ring te werpen. We hebben vandaag de Feyenoord gespeeld. Volgens mij uh, kun je daar niet verwachten dat je sowieso drie punten haalt. Um, ik denk dat het daardoor een beetje kwam. Mee, want uh, in het begin uh, was het een heel goede sfeer. Ik vond het publiek echt uh, fantastisch vandaag, ook positief... En uh, ja, ze bleven me achter ons staan. Ja, maar uiteindelijk uh, was de kwaliteit de uh, verschil te gooien. aanvoerder Karim El Amadi Die heeft natuurlijk een verleden bij FC Twente. Hij stapte dan ook met gemengde gevoelens van het veld. Ja, het is wel winnen. Maar het is ook wel voor mij natuurlijk uh, met, uh, met, een, met een nare smaak. Omdat je ziet dat het, uh, dat het niet goed is, goed is voor de club. Uh, voor de club Twente waar je bent opgegroeid en uh, ja, waar, waar je roots ligt, denk ik. En uh, dat is natuurlijk wel zonde. In de Galgenwaard zaten vanmiddag na de rellen van gisteravond... alleen fans van FC Utrecht. Ze zagen een spectaculaire slotfase tegen ADO Den Haag. De wedstrijd leek te eindigen in 2-2. Maar in blessuretijd zette Hooy de 2-3 voorsprong op het bord. Voor ADO dus. Een doelpunt van Desses van Utrecht werd daarna afgekeurd. En toch kwam die gelijkmaker er nog. Uit een vrije trap van Labiat. ADO-trainer Alfons Groenendijk was na afloop woedend... over die vrije trap en het optreden van scheidsrechter Hichler. Maar hij probeerde zich met de nadruk op proberen voor de microfoon in te houden. En dan moet je gewoon naar het kaartenklassement kijken. Uh, maar alles wat ik erover zeg... In Nederland ben je meteen Kalimero, dus ik ga er helemaal niks over zeggen. Die mensen doen hun werk, ik doe mijn werk. We hebben alles aan gedaan om hier te winnen. Nou, we staan op 3-2, nou, en dan wordt het 3-3. En dat is dan de uitslag, oké. Okay. Dan doe ik het via een, via een omweg. Was het een vrije trap in jouw ogen? Nou joh, maar ga jij de beelden maar bekijken. Dan uh, hoeven we deze vraag niet te stellen. Ja, die beelden zijn zometeen vanaf 7 uur te zien op NPO 1. Groenendijk legt uh, de schuld dus bij de scheidsrechter. Collega Jean-Paul de Jong van Utrecht vindt dat zijn spelers wel iets te verwijten is. Dat we eigenlijk dus te makkelijk onze tegendoel te krijgen. En, uh, kijk, dan is het goed om te zien. We scoren drie keer. We tonen enorm veel veerkracht. We hebben veel energie erin gestopt om, uh, uh, voor een goed uh, resultaat. Maar uh, ja, het blijkt, uh, het je toch zorgen dat je uh, met die uh, vier keer uh, tussen de palen dat er toch drie op ingaat. Dus dan uh, dan maak je het jezelf heel, heel zwaai. Bischof Flap, hij opende de score in de derby van het Noorden... tussen Heerenveen en FC Groningen. Ik weet in ieder geval uit, uit mijn eigen, uh, eigen ding dat, uh, dat de keeper altijd overkomt. En dan uh, moet je hem tegen de raad schieten. en ja Natuurlijk is het gelukkig dat hij door de benen gaat, maar ja, dat zie je vaak in het voetbal. Met die voorsprong kon Heerenveen ook de rust in... maar na de pauze kopte van, de, van Weert Groningen naar een gelijkspel. Van Weert was na afloop best tevreden met een punt... want de play-offs om degradatie kwamen de afgelopen weken steeds dichterbij. Roda wint drie keer op rij. Dus de druk zat erop vandaag. En uh, we hebben de laatste weken goed gevoetbald. Alleen we hebben twee keer in de laatste minuut uh, een punt verloren. Uh, dus dan is het misschien lekker als je 1-0 achterkomt... na zo'n eerste helft en je pakt een punt mee. En uh, ja, dan is volgende week een belangrijke wedstrijd... Waarin, uh, waarin we tik uit kunnen delen en ons uh, misschien wel veilig kunnen spelen. En dat was er dus zojuist Ajax. Herakles, de wedstrijd van kwart voor vijf deze middag, eindigde in 1-0... Heel veel kansen van Ajax en een ruststand van 0-0. Neres was de maker van de enige goal. Ja, gisteren gespeeld AZ-PSV, 2-3. NAC Vitesse, 1-0. Roda-Pek, 3-2. Sparta-VVV, 3-2. En vrijdag al gespeeld Excelsior Willem 2 2-1. PSV is bijna kampioen. Aanstaande zondag om kwart voor vijf is de aftrap van de kampioenswedstrijd van PSV. En die gaat thuis tegen de nummer 2 van de ranglijst. Hoe mooi kan het zijn vanuit PSV-oogpunt gezien tegen Ajax dus. Als PSV wint, is het kampioen. Als het niet wint, moet het nog even wachten. Dan heeft het nog drie wedstrijden te gaan om dat te realiseren. Ajax staat op zijn beurt weer acht punten voor AZ. Dat weer acht punten voor Feyenoord staat, dat weer vijf punten voor Utrecht staat, dus al die plaatsen zijn wel zo'n beetje bepaald daar. Daaronder staan Pek, Vitesse en Heerenveen op plaatsen die recht geven... op de play-offs om Europees voetbal aan het einde van dit seizoen. Maar ADO staat op evenveel punten als Heerenveen... en Excelsior staat er maar twee puntjes onder. En ook Herakles zal zich nog kansrijk achter. Het staat drie punten onder die play-off plaatsen. Onderin, spannend, want Groningen, Willem II en NAC hebben allemaal dertig punten... en NAC is de nummer vijftien... Dat betekent veilig aan het einde van het seizoen. Maar Roda komt eraan, heeft drie keer op een rij gewonnen... staat er nog maar vier punten onder. Sparta staat daar weer twee punten onder... en heeft afstand genomen dit weekend van de hekkensluiter... want FC Twente was de enige die verloor daaronderin. Het heeft twintig punten. Vier punten dus in te halen... op de ploeg daarboven, om niet rechtstreeks te degraderen. En dan heb je volgende week een paar hele spannende wedstrijden onderin. Groningen-Roda, Vitesse-Sparta en ADO-Twente... En al die ploegen hebben nog belangen, dus het is reet te spannend. Volgend weekend wordt uh, zeer bijzonder. Jan Lammers, we hebben gekeken naar een wedstrijd in de Formule 1... die we totaal niet hadden zien aankomen op deze manier... want de, beide Red Bulls lagen er meteen uit. Wat is jouw algehele conclusie na twee wedstrijden? Nou, dat het uh, natuurlijk, uh, eigenlijk een beetje zoals verwacht... aan het begin van het seizoen, uh, wel heel erg gevarieerd gaat worden dit jaar. He, want als je ziet dat in de top 10 zitten, uh, even snel gekeken... zeven verschillende automerken op dit moment. Dus het is eigenlijk uh, voor iedereen een, een, een kans. He. Als je ziet, Gasly met de Honda vierde... machten ze met, uh, he, met dan de Ferrari Haas op een vijfde plaats. Hulkenberger, Renault. Uh, Alonso, inmiddels ook Renault. Dus, dus ja, het, het, iedereen die kan, als hij zijn goede weekend heeft... Gewoon voor je mee rijden. Dat is geweldig om te zien. Ja, dankjewel Jan voor dit weekend. En tot uh, de volgende. De koers Parijs. roubert werd vanmiddag opgeschrikt door een incident met Michael Golaats, de Belg. Hij kreeg een hartstilstand en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is nog niet bekend hoe hij eraan toe is. Golaats rijdt voor de ploeg van Veranda's Williams Krelan. Steven Dalebout sprak met een van de ploegleiders van die ploeg, de Nederlander Michiel Elijze. Ja, rondom uh, om jouw ploeg heerst stilte. Want het is natuurlijk een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 En heeft hij daarna een hartstilstand gehad? Of heeft hij een hartstilstand gehad en daardoor gevallen? Ja, dat, zijn ze, dat kunnen ze dus schijnbaar zien aan, aan scans. Dat willen ze gaan maken. We proberen ook uh, zijn, uh, zijn fietscomputer waar alle data in staat... Uh, proberen we nu te achterhalen. Of, of, ja, of we daar iets aan kunnen zien. Ja... Dat weet ik eigenlijk echt niet. Hij kan inderdaad onwel zijn geworden en, en, en, en toen zijn gevallen. Of door de valpartij zelf. Zijn de andere renners die het gezien hebben? Ik heb, ik heb eigenlijk niemand gesproken. Ik, ik wist wel tijdens de koers Stijn de Volde. Die, die, die werd eigenlijk uit het peloton gelost. En die vroeg wel hoe is het met Michael. Dus die heeft het wel gezien. Want ik had toen nog niet heel veel gezegd. Uh, dus, dus ik denk wel ze hebben het wel gezien dat hij is gevallen. Maar ja goed. Ja, je hebt de koers en gezien. Er waren weer honderd valpartijen vandaag. En je, ja, als je langs iemand komt gereden weet je niet of het is of, of niet natuurlijk. Jij stond er uh, dus bij. Nou waren tijdens de koers al de geluiden... dat nou, hij naar het ziekenhuis is vervoerd... maar dat de reanimatie niet, niet meteen, niet meteen uh, aansloeg of niet meteen werkte. Nee, het heeft uh, vrij lang geduurd. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het besef van tijd... Uh, f, f, echt volledig kwijt ben geraakt tijdens de koers. Want uh, het is natuurlijk het bizarre van de dag. Op, op, op een gegeven moment moet je door en zit je weer in de koers... terwijl ja, een renner van jou zoiets meemaakt. Uh, maar kregen wij volgens mij een, een half uur later nog steeds uh, bericht dat hij uh, op dezelfde plek lag... en nog steeds werd behandeld voordat hij uh, per helikopter opgehaald kon worden. Dus uh, ja, hij heeft, hij heeft lang, lang daar gelegen voordat hij uh, is weggevoerd. Hij is nu in het ziekenhuis. Uh, zijn er al recentere berichten na, na de koers binnengekomen? Nee, nee we hebben nog uh, vrij weinig nieuws eigenlijk. Er zijn mensen, mensen bij hem en die, uh, die houden op, ons op de hoogte. Maar het enige wat we weten is dat hij nu dus in het ziekenhuis ligt. En uh, ja, en... Uh... We hopen en bidden met z'n allen op, uh, op goed nieuws. En zo werd het een sportdag van vele emoties. Daar is nu een einde aan gekomen. Langs de lijn is terug om 10 uur. Zo dadelijk reporter Radio dat vandaag nieuws maakte... rondom de uithuiszettingen van de vondst van cannabis. Daarover zo dadelijk na zevenen veel meer. Fijne avond nog. Tot volgende week. NPO Radio 1.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 Yes! DASPASFEEST! En dat doe je in de mobiele app of op je computer. Wat jij wilt. Hello! ZZP'ers vinden boekhouden een feestje met DELLO. Vanavond in Zuidas. Hoe kom ik aan een echte zaak? Eén hey, tip. Desnoods fake je dat je het druk hebt. Wanhoop is zo onaantrekkelijk. Ik vind hem niet smeken, dat staat heel wanhopig. Jij vindt? Ik neem die zaak van jou over. Nee. Zuidas. Vanavond om kwart over negen bij BN Vara op NPO 3. ZZP'ers doet de boekhouding met Tello. Ga naar Tello.nl. Tello met een W. De beste prijs voor nieuwe kozijnen bereken je nu zelf bij Creon met een C. Opmeten, online invullen. Prijs! Creon Kozijnen.